Dames en heren, het kunst- en cultuurcafé op vrijdagavond 8 januari. Wij hebben al Sanne Mans gehad. Daarna kwam om half acht Annemarie Sibrandi Wij uh, gaan straks door met uh, meneer de Jong van de Genealogische Vereniging. Om half negen komt Gerard Delft, onze kinderboekenschrijver, in, uit Zandvoort. De techniek wordt gedaan van, door Roy Halderman En het geroesemoes op de achtergrond, dat is de nieuwjaarsreceptie van het CDA. We gaan nog een klein muziekje doen en dan beginnen we met meneer de Jong van de Genealogische Vereniging. We gaan straks praten over de genealogische afdeling Kennemerland met meneer De Jong. Daar gaan wij een aantal vragen over stellen. Het is best een ingewikkeld woord. Waarschijnlijk hebben sommige mensen er wel degelijk van mee, uh, ja, zijn er bekend mee. Het is een stamboomonderzoek en dat kan uh, heel ver gaan. En hoe ver, dat willen wij ontzettend graag weten van meneer De Jong. Die zo, uh, zich een weg baant door alle mensen van het CDA die nou een nieuwjaarsborrel hier hebben... En dan uh, gaan wij uh, de man bestoken. Hij trekt dus zijn jas uit. Wat het onderzoek inhoudt. <tie> Goedenavond. Goedenavond. <tie> alleen Zitten Meneer we er weer? <tie> wat betekent het woord genealogisch uh, onderzoek, precies? Nou. Het is er geen tv, hè? Nee, het is... Dus uh... je kan niet zien dat ik nu begin te blozen. Nee. <laughs> Genologie, ja, het heeft met... Uh, waarschijnlijk, ik weet het niet, maar ik definieer het. We zullen iets maken hebben met genen. Dus met afkomst en dat soort dingen. is uh, dus vind ik een hele goede. Zoek hem op. Ja. Ik kan me voorstellen met genen. Want ze zeggen, jij hebt de genen van je opa. Ja. Uh, zoiets dergelijks. Wordt er wel eens op de ogen van je opa. genetisch. Ik denk dat paspoort. daar gezocht moet worden. Maar dat zoeken we op. Dat gaan we opzoeken. Hoe bent u daar zo terecht gekomen? Uh, hoe ben ik erop teruggekomen? Er ging een verhaal bij ons in de familie. En daar praat ik over... Uh minimaal 40, 50 jaar geleden dat ik een, een voorvader had, dat was een, een zeekapitein en een, een held en, enzovoort. Nou, dat sprak me toen niet aan. Mijn ouders kregen toen een, een wat bekende en die man die, die zouden wel eens uitzoeken, maar dan praat ik over uh, begin 60e jaren. Toen was de archiefwet nog niet aangenomen, niet alles was vrij. Je moest het aanvragen en leesjes betalen. Dus uh, dat, dat, het enige wat ik gevonden heb in de spullen van mijn vader, dat is een brief uit 1963 waarop zijn, zijn grootouders stonden. En meer niet. En ik ben in, een jaar of dertig geleden heb ik het opgepakt en uh, zijn we gaan zoeken. Toen hadden we inmiddels de archiefwet van 1963, waarin dus de gegevens. Uh, binnen de privacywetgeving vrij waren, alleen je moest op stap. Dus je moest naar de, de provinciehoofdsteden, want daar ligt het dus van de gemeentes met een paar uitzonderingen liggen de archieven, en dan moet je daar beginnen. En ik ging natuurlijk op zoek naar mijn beroemde zeekapitein. En was dat zo? Uh, hij was kapitein, maar van een veenschip. Niet zijn beroemd dus. En daar woonde hij op. Dat was een, uh, zeker geen rijk, uh, rijke afkomst. En hij vaarde tussen Zwart Sluis en uh, Amsterdam. En in de wievert bij Zwart Sluis wachtte hij het, uh, de goede wind af. En dat goede tij op de Zuiderzee. Om over te kunnen varen. En dat heeft hij een uh, vele jaren gedaan. En als je dan nog verder teruggaat. Ik praat dus nu over 1860. Dan kom je tot de ontdekking dat het een veenschippersknecht is. Dus wat dat betreft had hij zijn kinderen promotie gemaakt. En als je nog verder teruggaat, dan kom ik in het Friese veen terecht. In de buurt van Ureterp en Siegerswoerd. En dan zijn het veenarbeiders. Het zijn en... kleine dorpjes, denk ik, want ik heb er zelf nog nooit van gehoord wat u nou net opnoemt. Ureterp, ja. Ureterp is bij, in, in, in bij de buurt van Drachten. Het is een heel een oude plaats van, uh, zelfs van 1400, 1500. En die hebben een kerkgemeenschap, Siergeswoude. En voor de weinige Friese die het misschien nog. Uh, en dan zeg ik het bes beslist verkeerd volgens hun, maar dat is het Dat ligt in een, uh, een moerasgebied aan de kant van Friesland. En de andere kant ligt Norg. En de plaats is één. En dan loopt dus nu een provinciegrens erheen. En dan, uh, ja, da waar ben je daarmee bezig? En uh, je bent mee bezig met, met uh, je volvader uitzoeken, uh, je vaderskant, maar je bent net zoveel van vader als van moeder, dus waarom moeder dan niet? Ja. Nou, en, en zo is de ellende begonnen, ik, doe dat, uh, ik ben dus nu gepensioneerd, maar laten we zeggen vanaf 1990, 1995, doe ik het uiterst uh, fanatiek. En, uh, ja, vanaf uh, van 2000 doe ik het uh, drie dagen in de week en ik ben dus nu gepensioneerd en ik doe het nu uh, zeven dagen in de week. Maar hoe komt u op de interesse om dat te doen? Is het geboren uh, da, zo of nee, is, het dat is iets uh, gekomen? Geschiedenis, maar vanaf de lagere school. Ik Dan... ben, ik heb zelf techniek gestudeerd elektronica en uh, alles wat daar maar mee te maken heb. Uh, en ja, maar geschiedenis is altijd mijn hobby. Ik ben een kind van ouders die uh, mijn hele leven in de opera gezeten heb dus en ik ben een, een ontzettende opera liefhebber ik heb nog genoeg gemogen hebben om ook nog 1500 operas mee te mogen spelen in binnen en buitenland wow. en mijn carrière zou dan ook uh, in het theater zijn waar het niet dat ik een enorme wil heb en zin maar geen kwaliteiten om, uh, om een zanger te worden. Nee, nee, nee. Dus ik ben uiteindelijk niet op het conservatorium toegelaten. Ik privéles gehad met een schat van een vrouw, Ruud Horna. De oude kennende misschien wel, de zanglerares van Gebruenstein. Ook een vriendin van mijn vader. En die heeft tegen uh, mijn vader even gezegd: toen ik een jongetje was van de jaren 16, 17, zal ik het hem vertellen. <lacht> en uh, ze gaan doe dat maar. Sinterklaas uh, verstaat niet, zei ze toen. <lacht> En toen vertelden ze dat ze me een heleboel dingen kon leren. En wat dat was, weet ik dus niet, was een grote vrouw. En ik een puber van een jaar of 15, 16 denk ik. En ik keek zo naar die enorme boezem en ik dacht in een duizend seconden wat zou dat allemaal kunnen zijn? <laughs> maar gelukkig was dat uh, niet zingen in de vorm van, van een solo carrière die ik eigenlijk nastreefde. En dat zat er helemaal niet in. En, uh, daar moet je gaven voor hebben en dat, dat had ik niet. Vind je het achteraf gezien erg? vind het achteraf gezien erg? Uh, Had je toch ja, graag die grote opera zanger ja, willen worden? Ja, ik, ik vind het erg, hm. of zo erg. Ik lijkt er niet onder. Maar dan moet je voorstellen, mijn leven uh, heeft in die jaren uh, is beïnvloed. Ik, ik ben bij 1955, in 1955 ben ik op tv zitten geweest bij Maria Calles. Wow. Ik ben uh, twee jaar lang bij Hans Kaart op vakantie geweest. Mm -hmm. uh, ja, Sterren was bij ons aan huis. Mijn moeder heeft een, een film gemaakt met Marieke Ruk en uh, Rudolf Schok. En die ontmoette ik ook. En dat was een deel mijn wereld. En ik ben daar de techniek in gegaan. Ik ben uiteindelijk bij gekomen tegengekomen op het elektronisch bedrijf. En ik ben in de geleide wapens tegengekomen. Nou, daar zit geen, geen, geen bal in. Zit goed. Nee. Helemaal nee. niets. Keihard. Ja. Goed, even terug naar de genealogie. Uh, tegenwoordig is alles digitaal en uh, allemaal keurig genoteerd. Maar vroeger waren er allemaal de meest kriebelige handschriften. Ja. Hoe leer je dat nou ontcijferen? Uh, nou, er is tot, uh, laten we, we zeggen, heel grof. Uh, dat hangt ook een beetje van de streken af. Maar tot 1750 is het, uh, is het over het algemeen goed lezen. Er zit wel eens een kriebelaar tussen. Maar ik heb toevallig van de week een recept van een, uh, van een arts gekregen. Oh, ja. Ik denk, goh, zou die apotheker wel weten wat het is. Gelukkig had hij erbij verteld wat het moest zijn. Dus ik heb het kunnen controleren. Maar... Uh, ja het is goed te lezen uh, Ga je daarvoor Dan is het in uh, Vooral de juridische stukken Is in pallografie uh, Ik zeg altijd maar dat is het, uh, De oudste vorm van steno maar er zitten ook nog woorden in die we, die we in onze taal niet meer kennen. En er zijn ook woorden bij die zijn niet uit het Latijns vertaald. En die hebben, die hebben wel een begrip. En dat, dan wordt het al een stuk moeilijker. En dat gebeurt dus nu ook. Ik ben dus nu met een onderzoek bezig. Dat ik uiteindelijk een document gevonden heb. Het was een document uit 1441. Ik was dolblij dat ik daar een, een leesbare uh, kopie van gemaakt heb. En dan kom je er na drie weken achter... Dat het niet het document is, niet de informatie in staat die je zoekt. Nou, want dan begin je gewoon met alle, alle optimisme, begin je gewoon aan het volgende document. En, en ja, je moet ook een beetje geluk hebben. U heeft het over 1441. Hoe ver kun je teruggaan in de tijd? Um... Wat de meeste mensen dus doen, dat zijn dus de, is de burgerstand. Dat is een uitvloeisel dus van het moment dat wij de republiek van, of de, van het keizerrijk Frankrijk hoorden. Dus in 1795 en in 1811 is dat dus in Nederland gekomen. Dat is allemaal goed beschreven. Daarvoor heb je de kerkboeken. Er is in 1648 bij de Vrede van Münster is bepaald met scheiding van uh, staat en kerk dat de hervormde kerk uh, ook doopboeken en trouwboeken moest doen. Vergaarboeken deden ze al, dat waren dus de overlijdens, want uh, dat leverde geld op. Want uh, Om begraven te worden moest je geld betalen, dus er hielden ze een kasboek bij. Ga je nog verder terug, dan kom je in de buurt van 1523. Toen heeft de paus bij een concilie gezegd van jongens, dat gaat helemaal fout met die reformatie. Met, met, met die Luther die daar zo fanatiek aan de deur staat te rommelen. Ja. Uh, wij moeten zoveel mogelijk met die mensen aan ons binden. En wij moeten uh, die mensen gaan dopen en, en, en, en we moeten de mensen gaan trouwen. Dus je vindt in de katholieke kerk kom je tot begin 16e eeuw, rond 1520. Het, sommigen niet verder als 1580. En dan kom je in de, ja, de notariële archieven. Dus uh, is er geld, Er zijn er grondstukken, transacties. Uh, bij crimineel, dan zijn er de rechtszaken. Ja, ja, ja. En wat nog beter helpt, dat zijn criminele rijken. Daar, vind je zo, daar kan je heel veel van vinden. Dus er zijn wel eens genealogen die zeggen, die vragen dan, die zeggen tegen je van... Uh, en hoe ver ben jij? Nou ja, hoe ver je terug gaat. Als je tien generaties terug gaat, heb je 1024 mensen. En dan uh, er is er een heleboel. Dus wat ja. bedoel je? En toen uh, hij: zei, ja, zei, ik ben tot 1400. zeg heb ik altijd wel gedacht. Want dat die streken zitten er nog wel in. En dan uh, je een hele discussie. Ah, een soort daar humor maak je van, van de genenialoven. Ja. Soms maak je er geen vrienden mee. Maar ja, daar leid ik dan wel onder. Ja, ja precies. Hoe komt het zo dat u daar interesse in hebt gekregen? Uh, nou, gewoon toch wel uh, de, de groot interesse is gekomen eigenlijk. En dat is wat u straks zal aanhalen door het verschijnsel van de computer. Hmm. Ik, uh, ik ben een wiskundige van huis uit. Dus ik had er een heel uh, registratiesysteem ontwikkeld. Uh, de, ik was ook niet lid van een genealogische vereniging. En toen heb ik op een gegeven moment in tweede, ik had een computerprogramma in Engeland gekocht. Maar dat was niet belemming in proef. Oh. Dus ik wilde okay. een <laughs> programma hebben wat wel, wat wel uh, het jaar 2000 aankon. En dat biedt zoveel mogelijkheden. En dan, dan vind je de samenhang er veel meer. En uh, ja, toen is het ja-interesse leuk. En waar ik me dan vooral mee bezighoud. Ik noem dus uh, de geboortedatum en trouwdatum en overlijdendatum. En wie het mannetje en dat vrouwtje getrouwd zijn. Dat is voor mij de kapstok. Okay. Het gaat om het verhaal erachter. Wat deden ze, verdienen ze hun geld. En wat waren de omstandigheden in die tijd? Hoe moet je dat inschatten? Yeah. En zo is dat, dat gekomen. En... Uh, ja, dat doe ik dus nu nog. Maar ja. je bent niet de enige hè? Nee, uh, ik ben, uh, uh, het is een van de hobby onder de wat... Uh, en ik mm, doe het gezellig en ik zeg voor de 30-plussers... Anderen zeggen van nou, noem maar de 50-plussers. Maar we hebben ook geluk. Ik ben zelf, dus voorzitter van de Genealogische Vereniging Nederland, afdeling Kennemerland. We hebben ook heel veel jongere leden. Waarom? Die zijn heel erg begaan met de computer. En met computer daar kunnen we straks misschien nog wel even op ingaan. Daar is heel veel mee te doen. En, eh, maar over het algemeen zijn het ouderen. En, en ondanks dat we, ik zeg altijd, genealogiebedrijven is de gevaarlijkste hobby op dit moment, daar overlijden meer genealogen dan voetballers. Oh, omdat het verslavend is. Het veroudert het. Verouderd, hè? Dus we hebben ook heel veel ouderen. Eh, ja. Maar het is ook een sociaal gebeuren. We houden elke maand een, een bijeenkomst. Wij doen het in Haarlem. En dan zorgen we voor een heel attractief lezingenprogramma. En er zijn erbij, velen die komen voor de gezelligheid om met lotgenoten te kunnen praten en gegevens uit te wisselen. En er zijn weer anderen die komen omdat het onderwerp hen ergens aanspreekt en mogelijk een opening geeft naar een, uh, iets wat ze nog niet weten. Nou uh, zijn deze week uh, honderden meters uh, na Nationaal Archief vrijgekomen. ja. Is er, iets wat, wat vrij van zien? Is er iets wat jullie handen vrij van tegemoet zien? Is dat iets wat jullie handen vrij van tegemoet zien van haar? Nou, eh, om een idee te hebben, dat komt er niet zomaar opeens. Daar zijn eh, ongeveer 2000 vrijwilligers zijn er in Nederland bezig om die dingen te digitaliseren. En... Eh, en die 2000 daar is uh, misschien wel 80% lid van de Nederlandse genealogische vereniging. Dus ik mag het genoegen hebben om, uh, om lid te zijn van de vereniging. Alleen in, in Haarlem en Kennemeland, dan. Waar we met 50 vrijwilligers uh, continu werken voor het uh, archief in Haarlem. En... Uh, en we maken daar een keuze in. Wat gaan we als eerste doen? Dat doen we dus in zeer nauw overleg met de archivaris. Of eigenlijk, de archivaris stuurt het. Maar wij zeggen, we vinden het leuk. Want als je nou in de doop, trouw en begraafboeken van 15e, 16e eeuw... Is niet iedereen gegeven om dat makkelijk te lezen. Er zijn erbij, die vinden dat heerlijk. En die ander zegt, nou... Vandaag maar even niet. Nee. Dus, uh, maar er zijn dingen in. Wat er dus nu vrijgegeven is in de nationale gif. Dat zijn notariële actes van begin 20e eeuw. Um, ja, Als je daar wat in te zoeken hebt. Dan, dan komen dingen dus vrij. En vooral uh, um, verhalen van de familie waar je niet weet wat, dat, uh, wat er dus is. En daar komt het toch. Maar er zijn beperkingen in. We hebben te maken met de privacy. En... en uh, op het ogenblik is in het Zandvoort Museum zijn jullie ook actief met genootschap Oud-Zandvoort vanaf november. Wat doen jullie daar precies? Um, we waren op uitnodiging van de, de genootschap, zijn we op de historische markten geweest. Dat is, is nu drie keer gebeurd. En dan hebben we daar een steentje van de NGV. En dan, dan zit je daar. We hebben er wat laptops bij ons. Wat beeldschermen. En we hebben heel veel wat voorbereid. We hebben heel Zandvoort gedigitaliseerd. We hebben daar in totaal 28.000 personen aan elkaar geknoopt. Met families. U vraagt aan mij. Zover het Zandvoort dus betreft. Dan kan ik zo uh, 7, 8, 9, 10 generaties een beetje geluk hebben. Kan ik u zo presenteren. En we zitten daar dan. En dan zijn mensen die, die, die kijken dan. En die zeggen dan een gegeven moment tegen van... Nou, doet u me er maar één. En dan proberen we dat uit te leggen. Dat, dat dat nou niet echt onze bedoeling is. Wij willen u graag helpen. Maar je moet het wel zelf doen. En wat we hebben. En wat we hebben. Dat, dat mag je gebruiken. Dat is gratis. Dat kost niks. En onze hulp kost ook niks. En, um, en waren er waren heel veel mensen die toch vastliepen. En dat de behoefte was om. Uh, ja toch begeleiding. En, en ben ik altijd zo gastvrij. ze nou kom maar bij me thuis. En dan heb ik met iemand afgesproken die naast me gezeten hebben. En ik heb het naar het beeldscherm zitten kijken. En die belde nog van ja, weet u nog dat u dat gevraagd hebt? En ja, dat zou best kunnen. En, uh, maar goed, en, uh, en dan heb ik een blind date. Want er staat op een gegeven moment iemand voor de deur. En of, die, of het een... Nou, ik weet dan, hoort aan de telefoonstem of het een man of een vrouw is. Maar als een vrouw is, zou ik niet weten wat voor kleur haar ze hebben. En, dus, maar goed, dat, dat is ook wel een stuk spanning. En dan, en dan blijkt het dat die mensen gewoon wat vaardigheden missen. Ja. En we hebben gemeend om op de vierde zaterdag van de Maand. Dat hebben we nu twee keer gedaan en met toch erg leuk ook succes voor de mensen om de mensen te assisteren. En hoe moet ik nu verder? We hebben de laatste keer kwam aan een man naar het bennekom maar zei: meneer, ik doe het al 15 jaar en ik ben helemaal vastgelopen. En die man is, uh, hebben wat ideeën ontwikkeld en die belde, maar die mailde me van de week. en hij zei: meneer de jong, ik heb een doorbraak. En wanneer is het weer? Oh, nou, en nou, daar doen we het voor. Maar er zit een diepere achter, achtergrond achter. Ik ben van mening dat er een zand wordt. ...de kanons gemaakt moeten worden. De kanons van de geschiedenis van Zandvoort. En uh, ik hoop dat we dat... Uh, ...dat dit inloop voor de genealogie... ...zo ver kunnen uitbreiden... ...dat een aantal mensen... ...die er ook wat mee voelen... ...al is het maar één onderwerpje... ...dat die zeggen van... ...hé, hey, ik vind het leuk om daar deelgenoot in te zijn... ...of... ...ik wil wel zo'n zo kanon adopteren... ...en ik ga daar wat mee doen... ...en dat is de diepe achtergrond. Dus een, eigenlijk een soort bijeenkomst... Waar, uh, waar mensen met historische interesse terecht kunnen. Ja. Wanneer kunnen de mensen daar naartoe? Dat is elke vierde zaterdag van de maand. En om tien uur, en normaliter is het uh, archief, uh, het uh, museum dicht. Maar om tien uur gaat het open. We zorgen voor een kopje koffie. En we blijven dan tot een uur of een. En als het heel erg spannend is, worden we er niet uitgezet. Oh, dat is nice. En, uh, <laughs> En uh, ja, zo is het. En uh, we gaan het nu voor de derde keer doen. We hebben dus nu zelf uh, besloten met de beheerster van het museum om daar proberen een uh, vast programma van te maken. Ja. En dat gaan we dus doen. En we hebben daar de voordeel. We hebben de, de beschikking over twee internetverbindingen. Dus we kunnen de mensen gewoon daadwerkelijk helpen. En het werk zetten. We zetten u ook aan het werk als u komt. En u hoeft niet in Zandvoort te liggen, want er is heel veel gedigitaliseerd. Maar of het nou in Limburg is of het is in Friesland, dat kunnen we allemaal vanuit Zandvoort doen. En daarnaast kom ik nog eens een keer met 50 gigabyte aan data informatie van alle boeken die er over genologie, bestanden die er zijn, die hebben we gedigitaliseerd. En die, die kunnen ingekeken uh, ja, in worden en er kan in gezocht worden. Zou het een idee zijn om bijvoorbeeld in Pluspunt of misschien wel in het museum een soort cursus te gaan geven voor uh, um, de beginners, de gevorderde. Nou, die cursus zijn er. Okay. Ik, uh, die cursussen worden dus gegeven dus, uh, door het uh, archief, in, uh, het Noord-Hollands archief. Um, we hebben een gentleman agreement hebben we met het archief dat wij uh, niet dat gaan doen als vereniging omdat wij onbetaald zijn ja. van wat dus ook het archief doet. Maar uh, we hebben al eens een keer in de bibliotheek, op dinsdagmiddag heb ik een keer een verhaal gehouden, zo'n verhaal kan ik natuurlijk elke dag houden. Ja. Dus als daar weer behoefte aan is, dan, uh, dan kan ik daar van in. En ik kan er u over vertellen, want uh, je, er wordt al op de klok gekeken. Maar ja, we houden ja. het nog wel een paar uur vol hoor, dat is geen enkel probleem. Nee, precies, maar helaas hebben wij uh, straks uh, nog een andere gast. En ik heb begrepen, aan de andere kant aan de herrie, er wordt ontzettend veel gedronken hier. Dus misschien dat ik me <laughs> daar wel even tussen beveeg. Ja, zou ik doen. <laughs> Kunt u nog als afsluiter een uh, heel leuk iets vertellen wat u uitgezocht hebt en wat toch een grote verrassing is geworden? Uh, fouten van de ambtenaar van de burgerstand. Oh. Een man die, uh, die, uh, over, die... Bij een overlijdensakte waarin staat dus dat, de, dat zijn vrouw dus een moeder is. En dan ben je dus jaren mee bezig voordat je dat in de gaten hebt. Ah. En ik heb nu dus één gevonden. En dan heb je over moeilijk lezen. Ik, uh, ik was een generatie kwijt. Uh, er is in 1811 een documentje in het Frans geschreven. In, uh, in het gebied Kleef. Dat was het onderdeel nog van, Nederland, van, van Holland toen de tijd. En ik kon het zelf niet lezen. Want was Frans. Dan zat de meneer naast me en zei... Oh, ze is een... een, een, een een soldaat van Napoleon is gesneuveld bij een boom. En uh, dit zijn een paar soldaten van hem. En die verklaren dat hij dood is op die en die datum. Nou, ik vond dat schitterend. Ja, ja. Ik was al helemaal in de <laughs> wolken. Dat ik zoiets moois had in de familie. Ja. Maar dat is twintig uh, jaar geleden geweest. En nu ben ik het allemaal veel beter aan het documenteren. Omdat je er gewoon bedreven in bent. En... Dus ik heb dat weer eens opgezocht. Om dus... Want ik kon niet verder komen. En via een een collega die ook dit werk doet en waar ik veel mee optrek, Kees Heemskerk, die zei, joh, ik, ik weet een lerares uh, oud-Frans, maak hem maar een kopietje, En dan gaan we met haar eens praten, dat hebben we gedaan. Dat was helemaal geen soldaat van Oranje. De man, de, was, de buren verklaarden dat het een boswachter was en dat hij 80 jaar was. En toen kreeg ik het raar verschijnsel en toen viel de puzzel in elkaar, want hij heeft op zijn 52 tweeënvijftigste jaar nog een kind verwekt. En uh, daar had ik niet op gerekend en dus ik heb altijd gezocht. Ik wist dat hij bestond. Maar ik heb naar een generatie ertussen gezocht oh. En die bleken helemaal niet te zijn. Want hij heeft op 52 een kind gemaakt. En er zit helemaal niemand meer tussen. En toen was ik meteen drie generaties verder. Oh, geweldig. Ja. En dat zo zijn er meer dingen. Waar kunnen de mensen uw site vinden? Ik heb geen site. U hebt geen site. Nou ja, tenzij De site van de NGV. Ja. Dat is de www.ngv.nl en, uh, of ze moeten gewoon op zaterdag naar het, uh, naar het museum komen. Zou ik zeker doen. We hebben een foldertje. Ik, heb er, ik had er een paar in de bibliotheek neergelegd. En ik heb ze nu weer gemaakt. En uh, er komen er ook een paar nu te liggen weer in het museum. En, ja, ik, misschien, dat is, ik, over het algemeen denk ik dat ik bescheiden ben. Maar, als je links of rechts, als je het zelf niet weet, je vraagt aan je buurman of aan je buurvrouw aan de andere kant. Van, zeg, weet je wel alleen dat hij jong woont of wie dat is, dan is er vast wel één die zegt: van, oh ja, dan moet je daar lezen. Ja. Dus uh, <laughs> ik denk dat als ze dat echt willen, dat ze daar wel achter komen. Ja wel, oké. Okay. Nou, ik denk dat we voorlopig uh, genoeg informatie hebben. We gaan gewoon met z'n allen naar het uh, museum toe. Gezellig. En we gaan graven wat de familie allemaal heeft ja, uitgesproken doen. in, doen. We in het verleden. Doen. Mogen we u heel erg hartelijk bedanken voor uh, deze bijdrage. Prima, ik heb het graag gedaan. Ja. Dank u wel. Dan ben jij niet jezelf en dan zijn wij niet meer één. Het kind in jou wordt nooit ouder. De oude de goede ja, ja, ik kan je ondanks het geroezemoes uh, redelijk verstaan. Ja, zeker. waarom schrijven onder pseudoniem? Ja, dat uh, is een heel... Uh, daar, kan ik, daar kan ik een verklaring voor geven. Dat is uh, een, een plausibele ook nog. Toen ik op de uh, lagere school zat... Toen had ik in mijn klas een vriendje, die heette Wim van Laar. En mijn meester haalde mij destijds altijd door elkaar met Wim. Eh, door die achternaam Laar, en dat vond ik al vervelend, van de, de. En toen ik mijn eerste gedichtbundel publiceerde, toen was er een jeugddichter in die tijd en die heette Jan van Laar. Toen dacht ik, dit zal me niet nog een keer gebeuren. <laughs> Toeval bestaat niet. <laughs> Dus toen uh, dacht ik, ik uh, ga een uh, beetje kort, korte, goed gebekt synoniem zoeken. Uh, zonder van de ervoor. Ja. Dus Gerard Delft. Uh, zo is het eigenlijk gekomen. En, uh, het is best wel eens gebeurd dat iemand nog meneer Van Delft riep, maar dat heb ik maar genegeerd. <laughs> Welke school heb jij uh, gezeten en wat was je functie? Ik heb uh, in eerste instantie op de oude Van Heuvengoedhaardschool gezeten. Die later de duinroos werd. En daar heb ik, ben ik 21 jaar uh, directeur geweest. En de laatste 10 jaar uh, heb ik het directeurschap uh, aan de wilgen gehangen. En ben ik gewoon weer leerkracht geworden. En niet op mijn eigen oude school, maar dat leek mij handiger. Op uh, de Hannyschapsschool. Okay. Want anders ga je je toch maar moeien met uh, yeah. allerlei zaken. Waar yeah. yeah. yeah. <laughs> ja. je zelf denkt het, uh, het beste van te weten en waar andere nieuws moeten intreden. Heb je dat gedaan omdat uh, een schoolhoofd eigenlijk meer met organiseren bezig is dan met lesgeven? Dat kwam er zo langzamerhand op neer. Wij werden managers. Ik moest een managementcursus gaan volgen. Die ik in twee jaar uh, heb volbracht. En toen wist ik eigenlijk waarom ik het niet wilde doen. En toen heb ik gedacht, nee, nee, dit is toch niks voor mij. Uh, ik geef liever les en ik ga nu het grootste deel van uh, mijn tijd in een uh, kantoortje zitten. Uh, nee, toch maar niet. Dus ik heb gekozen voor het veldwerk. En uh, nou, tot tevredenheid. Tot nu toe. Sinds, ja, sinds 1 januari eigenlijk. Maar toen is het uh, helemaal gestopt. Wanneer ben je begonnen met schrijven? Nou, dat is wel over gedichten maken, maar... Ja, um, zo'n 25 jaar geleden. Toen zal ik 35 zijn geweest. En toen ben ik begonnen met jeugdtheaterstukken. Toen heb ik vier stukken voor het jeugdtheater geschreven. En vijf jaar later, of vier jaar later, ben ik met een gedichtenbundel begonnen. En nou, vanaf uh, 1990 zijn er nog zo'n tien uh, kinderboeken bijgekomen. Zit het schrijven in de familie? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Oh, geweldig. Nee, nee. Ja. Hoe komt de interesse dan? Ik denk dat ik van, uh, van lezen hield en ook erg uh, beïnvloed ben door mensen die mij voorlazen. Uh, ik werd veel voorgelezen thuis, maar ik genoot ook altijd op school. En ik had op school nog ouderwetse meesters die uh, rustig een, uh, 20 minuten de tijd namen om een heel mooi verhaal te vertellen. Oh, geweldig. Uh, ja, dan rol je daar vanzelf een beetje in. Dan ga je daarna zelf op school staan voorlezen. Uh, je gaat je eigen kinderen voorlezen. En uiteindelijk denk je, nou, ik wil ook wel eens zoiets zo maken waar ik steeds mee bezig ben. Zij het dan voorlezend of gehoord gehoordhebbend. En dan probeer je dat en dan blijkt dat uh, ontzettend leuk te zijn. Dus je hebt je eigen voorleesboek geschreven? Ja, eigenlijk wel een beetje, want ik lees er natuurlijk ook voor, ja. Is er een wezenlijk verschil tussen een kinderboek en een grote mensenboek? Ja, wel. Ja, ik denk dat de, de thematiek uh, in een grote, laten we het maar even een grote mensenboek noemen dan, uh, toch vaak ligt in een psychologische factor. Mensen die met zichzelf worstelen, met andere mensen worstelen, terwijl een, een kinderboek meer fantasie heeft, open is en... Uh, ja, en voor jou, voor, voor kleine kinderen, uh, geïllustreerd ook, hè? dat is ook een behoorlijk verschil, zo ongeveer. Voor welke leeftijd schrijf je? Ik heb geschreven vanaf vier jaar tot en met elf plus. Elf plus wil zeggen dat het ook nog voor uh, op middelbare scholen gelezen wordt in brugklassen of op boekenlijsten staat. Dus dat kan nog tot een jaar of 14, 15 verder gaan. Terwijl, ook, terwijl ik ook merk dat uh, volwassenen, waar we het net over hadden, het ook wel leuk vinden om mijn fantasyboeken te lezen. Die iets verder gaan dan de gewone kinderboeken. Dus ja, die grens is moeilijk te trekken. Maar uh, officieel van 4 tot 11, 11 jaar. Waar gaan je boeken over? Kun je een klein beetje vertellen aan de luisteraars waar het precies over gaat? Hoe het begint en een beetje afloopt? Nou, als ik dat van tien boeken moet doen, dan ben ik nog wel even bezig. Kies er één. <laughs> maar, uh, uh, een fantasyboek, tenminste mijn fantasyboek, waar uh, ik heb twee boeken geschreven, twee tweeluik. Dat begint met uh, een jongen die op weg gaat, uh, vergelijk het met In de Band van de Ring op een kweeste, op een uh, zoektocht. Naar iets wat hij moet oplossen en aan het eind, naar allerlei avonturen die hij beleefd heeft, heeft hij het probleem opgelost. Dus uh, je hebt een A je hebt een B en daartussen loopt een weg en die weg is vol avontuur. En uiteindelijk loopt het, in mijn boeken tenminste en in de meeste kinderboeken, loopt het goed af. Geeft het een beetje in de richting van, van Harry Potter? Ja, zo kun je het wel die, zien. Die, die ja. wereld. Ja, de, de fantasywereld die ik beschrijf, die uh, zei het dat in mijn wereld uh, die wereld er al is. Kijk, ik bedoel bij Harry Potter, dan ga je eerst een peronnetje op, peronnetje X4,5 of zoiets. En dan kom je via, doordat je een of andere zuil loopt, kom je in een trein. En die trein, die brengt je van de huidige wereld in de Harry Potter wereld. Maar uh, ook met Alice in Wonderland heb je dat, hè, dat ze door een... Uh, Moeten ze in een gat vallen? Door een gat valt, ja. of uh, bij Narnia dat je door een klerenkast gaat. Ja. Dus van je huidige tijd in een andere wereld komt. Bij, bij mij is die wereld er eigenlijk al. En de wereld van de fantasy is in zijn algemeenheid, van uh, schrijvers, die fantasy schrijven in zijn algemeenheid, dus niet science fiction schrijvers, dat is ook een soort fantasy, maar die moet je daarvan scheiden, is een wereld waarin je een soort middeleeuwse setting altijd aantreft. Veel uh, sword en sorcery. Tovenaars, zwaarden, kastelen, uh, paarden. In die setting schrijf ik, schreef ik mijn laatste uh, twee boeken eigenlijk. Nou is uh, in misschien wel um, 15 jaar de, de leefwereld van kinderen uh, goed aan het veranderen, met name door de toename van internet uh, computers. Is dat ook merkbaar in jouw verhalen? Ja, uh, in mijn boeken voor jongere kinderen die uh, niet dus in die middeleeuwse tijd spelen, gebruik ik ook uh, een computer waar een kind aan zit of een, uh, een mobieltje waarmee gebeld wordt. Uh, dus ja, als je het zo ziet zijn uh, de de, de technieken, de materialen die kinderen gebruiken, worden door mij herkenbaar weergegeven. Maar de avonturen en de gezelligheid en de, de manier waarop kinderen omgaan met hun ouders of met, uh, met hun hondjes of andere uh, zaken. Of beestjes of uh, beest, dierenboeken die ik geschreven heb. Uh, daar blijft gewoon een, een vorm van, ja, uh, hoe zou je dat zeggen, uh, wat schrijvers altijd al gebruikt hebben. Um, een plot. En die plot die is nou niet echt veranderd. Die is niet echt veranderd. Het zijn meer de uh, ja, die je nu, in die leefwereld wat nu bestaat voor een kind. Maar het gaat er vaak nog steeds om, om, de, om het kattenkwaad wat uitgehaald wordt of niet uitgehaald wordt. Dus dat blijft, dat blijft wel hetzelfde. Maar die kinderen zijn ook hetzelfde gebleven, uh, denk ik. Alleen, ze moeten steeds reageren op andere prikkels. We zeggen wel de jeugd van tegenwoordig. Ja, goed, oké. Okay. Maar die hebben heel andere dingen dan ze vroeger hadden. Maar de kinderen zijn nog net zo aardig of uh, net zulke donderstenen uh, als we ze zelf uh, destijds geweest zijn. Dus zijn nou zijn echt veel al verandering. Het al huh? zijn allemaal nog dik trommetjes. Uh, ook ja, ook, ja, ja die zitten erbij. Ja, en, en, en ook nog boontjes. <laughs> maar kan je zeggen dat er toch uh, in jouw boeken een vorm van opvoedkundige waarde zit? Een wat? Een opvoedkundige waarde. Uh, ik hoop het niet. <laughs> nee, ik denk... Ik denk, ik denk, ik denk, ik denk ik het zijn ik denk wel... geen belerende verhalen? Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik, uh, ik schrijf meer over kinderen die kattenkwaad uithalen... Dan, uh, ...dan dat het uh, belerend is. Maar ach, er zit natuurlijk altijd wel een moraal in, ongemerkt... ...dat het wel weer goed komt. Maar het is niet uh, de opzet om iets belerends te schrijven. Nee, nee, geen opgeven vingertje. Nee, nee. Helpt het dat je zelf kinderen hebt? Lees je ook jouw stukken voor aan de kinderen, zodat ze weer feedback kunnen geven? Nou, toen, ik, uh, toen mijn kinderen klein waren, heb ik wel dingen gebruikt die ik zag uh, van ze. Uh, zo weet ik nog dat we een keer uh, op de snelweg zaten en we passeerden een, uh, een auto die vol met biegetjes zat. En dat mijn dochter vroeg, waar gaan die naartoe? En dat ik toen uh, in die auto al rijdend uh, tot een heel uh, ja, groot probleem moest komen om te vertellen hoe dat nou eigenlijk precies zat. Uh, nou, in zo'n verhaal heb ik dan wel gebruikt. Uh, dan wordt het natuurlijk iets verromantiseerd en iets ja. anders neergezet om het ook leesbaar te maken. Ja. Maar het zijn dus momenten waar, uh, waar je, hé, hey, je, gebruikt je, je gebruikt je ogen goed en je denkt, hé, hey, uh, dat uh, onthoud je, hè, wat er gebeurd is. Ja. En dan gebruik je dat, ja. Maar het echt voorlezen en dan zeggen, wat vind je ervan? Dat... Nee, niet echt. Nee, nee. Uh, in mijn latere boeken heb ik wel uh, dat mijn vrouw of mijn dochter uh, wel het manuscript dus ook doorgenomen heeft. En dat, uh, daar ben ik ze dan heel dankbaar voor. Ja. Waar haal je de inspiratie vandaan? Zit het gewoon omdat je een creatief iemand bent? Heb je veel fantasie als kind gehad? Waar ik haal je het, het vandaan? Ja, ja. Ik, ik vind het altijd een heel... Het wordt je al vaker gevraagd. Maar ik vind dat een heel, moeilijk, uh, heel moeilijk te beantwoorden. Het is er gewoon. Ja. En je leest zelf veel. En doordat je ook zelf veel leest, krijg je ook weer ideeën. Uh, ja, zo werkt het een beetje. Het, uh, het zit blijkbaar in je. Ja. Kan je makkelijk wegdromen als ergens iets gebeurt en je denkt... Nou, saai. En dan gaat het al een verhaal vormen in je hoofd? Nou, nee, zo Volk werkt het niet. een uh, nee. cda uh, Nee, nee, nee, zo werkt het niet. Ja, het is wel, wel ontzettend saai, zo te zien. Maar het komt dat ik van een andere partij ben. Zeg, Sigrid. Ja. Uh, je woont al heel lang in, uh, in Zandvoort. Ja. Uh, dicht bij de zee. Ja. Speelt je ook woonomgeving ook mee in jouw verhalen? Uh, nee, niet echt. Nee, nee, niet echt. Nee, ik heb wel dat ik... Uh, als ik... Uh, om daar toch even terug te komen op jouw vraag, hoe krijg je, je inspiratie? Uh, dat ik wel eens langs de strand loop en dan uh, een beetje uitwaaien en dan probeer uh, wat frisse ideeën te krijgen. Maar dat vind je niet terug in mijn boeken. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Je schrijft ook gedichten. Heb je daar ook bundels van uh, laten drukken? Uh, in 1989 is een gedichtbundel naam op de ruit uitgekomen bij Uitgeverij Holland. En daar staan een uh, groot aantal jeugdgedichten in voor 10, 12-jarigen. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja. Op jouw website wordt er ook gesproken van optredens. Ja. Wat zijn dat voor optredens? Nou, dat kan verschillen. Uh, soms uh, zijn dat optredens op scholen, soms in bibliotheken. Maar ook uh, op boekenmarkten of uh, op boekenfestijnen, uh, zoals Bookkids in Den Haag. En dan. Uh, nou, dan vragen ze je om uh, een half uurtje op een podium te gaan staan. Iets over je werk te vertellen. Dus dan heb je een hele grote schare massa ouders en kinderen in zo'n zaal. Het is ja, een soort theateroptreden. En op scholen is het natuurlijk wat intiemer. En dat gebeurt meer tijdens kinderboekenweken. Dan dat ik op school ben. En op, uh, op bibliotheken word je dan uitgenodigd. En dan mag je wat. En het is eigenlijk hartstikke leuk. Want uh, dan heb je eigenlijk je publiek. Patjes voor je neus zitten en die mogen ook vragen stellen en dat, uh, ja, dat vind, ik wel, vind ik wel inspirerend. Ja. Doen ze dat ook, die kinderen? Jazeker. Ja? Ja. Zijn ze leergierig? Ja, ja ze zijn uh, leergierig, maar ze zijn ook wel erg uh, geëikt in vragen. Van, uh, de, de, de eerste vraag is, uh, is meestal, vind je het leuk om schrijver te zijn... En nee? en daar roep ik meestal iets origineels, ja. Uh, vind jij het leuk om te voetballen of zoiets? Uh, pas wel. Uh, hoe oud ben je? Ben je getrouwd? Heb je, heb je huisdieren? Wat, welke kleur is je lieveringskleur? En dan, daarna komen de kinderen langzamerhand aan bod die uh, ook nog uh, wat gerichtere vragen hebben. Of de meester of juf grijpt in en zegt: Hé, hey, dat hadden we ook nog bedacht in de klas. Vraag dat ook nog even. Nou, heb jij lesgegeven? Ja. Ongetwijfeld ook Nederlands op de Laagere School. Wat vind je van het huidige taalgebruik van de jeugd? Ja, dat is uh, dat zal, denk ik. Dan ga ik weer even mijn fantasie gebruiken. Dat zal straks uh, steeds uh, meer in symbolen gaan worden. Dat zal straks meer in internetsymbooltjes gaan. Als ik al zie uh, dat ik heb een hivespagina en daar reageren vaak nog kinderen op, oud leerlingen voor mij. ...hoe ze uh, in afkortingen en symbooltaal praten, dan denk ik dat daar best is, uh, in de toekomst... ...en dan praten we misschien over 30, 40 jaar, want taal is een levend iets... ...dat we veel meer in dat soort uh, taal uh, gaan meegaan werken, althans op schrift gaan zetten. Ik ben daar ook heel nieuwsgierig naar, mocht ik uh, zo lang leven, hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. Maar ik denk dat de taal wel gaat veranderen, ja... Uh, ze wordt wat, uh, wat directer, heel erg direct en uh, kinderen spreken onderling uh, elkaar met uh, uh, termen aan waar ik soms niet meer de betekenis uh, heel snel van weet, maar waar zij uitstekend van op de hoogte zijn. Ja. En nou ja, denken ze aan al die kleine uh, symbooltjes die je via internet of op je mail krijgt, wat ik net al zei. Wellicht gaat de taal daar, uh, daar naartoe en zullen alle taalpuriteinen dat vreselijk vinden, maar... We moeten het maar afwachten. Ja, jij hebt daar geen moeite mee? Uh, ik heb daar geen moeite mee. Taal is een levend iets. Dus we zien wel uh, wat het wordt. Maar het, ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Je, maar, uh, maar het, het zou best eens kunnen dat het een onderdeel ervan wordt. Het is natuurlijk wel zo dat uh, heel veel kinderen momenteel heel slecht Nederlands schrijven. Ja, dat is een, uh, dat is een makke. En daar ben ik helemaal met je eens. En daar moeten we heel hard uh, aan werken om dat een beetje goed te krijgen. Uh, dan ga je natuurlijk al heel gauw zeggen hoe was het vroeger. Uh, mooi ook weer zo'n oude zak. Maar goed, vroeger kreeg je regeltjes, regeltjes, regeltjes. En nu is het vaak van uh, we gaan iets leuks schrijven. We gaan een mooi verhaaltje schrijven. We gaan, het, het is allemaal, die taal is veel emotioneler geworden. Waardoor je de, ja, de oude regelgeving van vroeger, dat wordt niet meer zo ingestampt. Het is niet meer destijds om dat te doen. Hoewel ze, als je de kranten leest, nu weer ziet dat ze op de PA's daar weer op terugkomen... En op de middelbare scholen. En dat er weer nu veel meer uh, goed uh, foutloos geschreven zou moeten worden. Maar dat is een tijd zou, lang, moeten, worden, zou ja. moeten worden, maar dat is een tijd lang behoorlijk verwaarloosd. We moeten langzamerhand gaan afsluiten helaas, want het is bijna aan het einde van de tweede uur van Kunst en Cultuur. Als de mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze de boeken kopen? Zijn ze in de bibliotheek al te leen die jij geschreven hebt? Uh, nou, vrijwel al mijn boeken, behalve mijn laatste boek, uh, is nog niet in de bibliotheek. Dat is uh, Willem en de Luchtridders, dat ligt nog niet in de bibliotheek. Maar voor de rest zijn al mijn boeken in alle bibliotheken van Nederland zo'n beetje verschenen. En in alle boekwinkels kun je mijn boeken bestellen... Uh, alleen de boeken die ik uh, 15 jaar geleden geschreven heb, die zijn niet allemaal meer herdrukt. Omdat ja, tegenwoordig uh, moet het wat allemaal wat sneller uh, op de plank staan. Er is niet zoveel ruimte meer in de boekwinkels. Dus niet alle. Uitgaves zijn er meer, maar als je dat googelt, dan kom je dat vanzelf tegen wat er nog te koop bol.com of wel slecht uit en is Je kan altijd naar bol.com of je kijkt even naar mijn site of Gerard Delft. Kun je hem noemen? Ja, de site ww.gerardelft.nl en anders Gerard Delft op Hives en dan vind je wel wat. En net wat je zegt, uh, op Bolkom, en inderdaad soms bij de slechte, maar daar ben oh. ik best trots op, dat oh. er af en toe wel eens één een bij de slechte <laughs> komt. Want ik wil zeggen dat het niet zomaar in de prullenbak gegooid is, maar toch aangeboden. Ja, ja nou, dat blijft leuk, inderdaad. Nou, hartelijk bedankt voor het komen en uh, voor het uitleggen. En ik zou zeggen, maak nog een heleboel leuke boeken. En uh, hopelijk komen ze in, uh, in de Bibliotheek in Zandvoort voor de uitleen ook voor de mensen die uh, niet zo draad daadkrachtig zijn. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was dan weer het kunst- en cultuurcafé van vrijdagavond 8 januari. Wij bedanken Hotel Hoogland dat we hier aanwezig mogen zijn. Het is jammer genoeg een beetje rumoerig van het CDA, maar ja, dat is de nieuwjaarsborrel. Roy Haldeman, hartstikke bedankt voor de techniek. Je hebt het goed gedaan en we hopen je volgende keer weer te zien. Dames en heren, dit was het weer. Goedenavond. Ze boden een zundappa aan. Hij had niet eens een zacht bandje en nu heb ik hem staan. Ik heb een zundappa, hij is van mij. En met een vreemd nummer, alle papieren erbij. Hij reed wat achter, altijd op gezet, maar op een dag toe. niet op slot. Nu rij ik op zijn zondag, dat ging wel erg vlot. Geef er een zondag, hij is van mij. Met een vreemde nummer, alle papieren erbij. Hij reed van achter, altijd op slot gezet. Ja, wel